In Jemen is oppositieleider Basindwa benoemd tot interim premier. De vicepresident heeft hem gevraagd een regering te vormen. President Saleh ondertekende woensdag een akkoord over zijn aftreden. Hij droeg toen taken over aan de vicepresident. De politie heeft een jongen van 15 uit Maasluis opgepakt nadat hij een bedreiging op Twitter had gezet. Hij schreef dat er vanavond om half acht een schietpartij zou zijn in winkelcentrum Koningshoek in Maasluis. bericht leidde tot veel meldingen bij de politie. Naast zijn arrestatie zei de jongen dat hij wilde zien welke gevolgen zijn tweet zouden hebben. Roger Federer heeft voor de zesde keer de officieuze wereldtitel tennis op zijn naam geschreven in de finale van de ATP World Tour Finals. Won de 30-jarige Zwitser in drie sets van de Fransman Tsonga. Het was de honderdste finale uit de carrière van Federer. Hij won er 70. Het weer vannacht plaatselijk ligt de vorst in het zuiden, kans op een misbank. Morgen een droge dag. Met veel zon en het wordt een graad of negen morgen. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, TV. TV. radio en internet. <SSSSSSSSSSSSSSSZE> ZFM. Met nu de nacht.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 queens out there there's just a way to take a stairs straight through the room we all give away our goods too soon and we'll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 Ritme van Zandvoort op 106.9 CFFM Ik ben altijd de schouder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 Ver maar juist niet bij was en dat ik dan Jim het idols was. Ik Stay